Acht uur in Montserrat met het TNMS journaal De schutter die gisteren in Arizona een bloedbad aanricht... is volgens de politie een verwarde man van 22. Bij de schietpartij in Tucson werden zes mensen gedood... en raakten zeker tien mensen gewond... onder wie het democratisch congreslid Gabrielle Giffords. De man schoot Giffords tijdens een politieke bijeenkomst door haar hoofd. Het congreslid is geopereerd en haar artsen zijn optimistisch over haar herstel. De politie heeft de schutter gearresteerd... en onderzoekt of hij hulp heeft gekregen... van een man die voor de schietpartij bij hem in de auto zat. Het motief van de dader is nog onduidelijk... maar op de sociale netwerk-site MySpace is een tekst van hem gevonden... waarin hij afscheid neemt van zijn vrienden. Verder heeft hij een aantal video's met warge tekst op YouTube gezet. Daarin blijkt dat hij geen vertrouwen heeft in de overheid... die volgens hem de burgers hersenspoelt. Volgens de politie is hij al eerder in aanraking geweest met justitie. President Obama noemde de schietpartij een onbeschrijfelijke tragedie. In Zuid-Soedan zijn de stembureaus open voor een referendum over onafhankelijkheid. Het referendum duurt een week. Algemeen wordt verwacht dat de bevolking zich zal uitspreken voor een onafhankelijke staat. Die komt er als meer dan 50% voorstemt en als minimaal 60% van de kiezers zijn stem uitbrengt.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 Ook in buurland Tunesië is het de afgelopen tijd onrustig. Gisteravond liepen protesten tegen de jeugdwerkloosheid en hoge voedselprijzen opnieuw uit op rellen. Zeker vier mensen werden in de stad Tala door de politie gedood, zeggen getuigen. De onrust in Tunesië begon vorige maand nadat een werkloze man van 26 zichzelf uit wanhoop in brand had gestoken. Hij overleed dinsdag in een ziekenhuis. In Duitsland is nu ook een te hoge concentratie dioxine ontdekt in kippenvlees. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw gaat het om twee maal de toegestaande hoeveelheid. Het is het vlees van legkippen van een pluimveebedrijf in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In het bedrijf zijn ook met dioxine vervuilde eieren gevonden. Volgens het ministerie is het vlees niet in de winkels terechtgekomen. De legkippen zijn gedood en vernietigd en de vervuilde eieren zijn uit de handel genomen. De afgelopen week werden op last van het ministerie vanwege het dioxineschandaal 4700 Duitse boerenbedrijven gesloten. Gisteren mochten honderden melkveehouders weer aan de slag, omdat er in rauwe melk en melkproducten tot nu toe geen te hoge concentratie dioxine is gevonden. In Praag is gisteren de Tsjechische politicus Djirji Dienstbier overleden. Eind 1989 knipte hij als minister van Buitenlandse Zaken samen met zijn Duitse collega Genscher symbolisch het ijzeren gordijn door. Dienstbier werd in 1968, wegens zijn steun aan de Praagse lente, uit de communistische partij gezet. Daarna zat hij jaren in de gevangenis en later moest hij werken als arbeider. In 1989 was hij een van de oprichters van de oppositiebeweging Nieuw Forum... die een eind wist te maken aan het communisme in Tsjechië. Van 1989 tot 1992 was hij minister onder Václav Havel. Djurgi Dinsbier is 73 jaar geworden. De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man neergeschoten. Dat gebeurde op de weg in Rotterdam-Noord. Volgens de politie was het een verwaarde man. Hij ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. Tegen half elf kreeg de politie de melding dat er een man op straat om zich heen sloeg. Volgens getuigen had hij een vuurwapen bij zich. Toen agenten verschenen en de man tot orde wilde roepen, gingen hier vandoor. De Rotterdamse politie loste eerst waarschuwingsschoten en schoot daarna gericht. In Woerden is gisteravond een badkamerbedrijf door brand verwoest. Er was voor de omgeving veel rook- en stankoverlast... en omwonenden kregen het advies om alle ramen en deuren dicht te houden. Tegen half twaalf gaf de brandweer het zijn brandmeester... De brand in Woerden begon in de showroom op de bovenverdieping van het badkamerbedrijf. Twee huizen vlakbij het pand werden ontruimd. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de volksgezondheid. En over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, vrij zonnig en droog, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, wordt ongeveer 6 graden. Ook morgen is het droog met zonnige perioden, maar wordt het iets kouder dan vandaag. Pas vanaf dinsdag lopen de temperaturen weer op, maar dan valt er ook weer regen. Dit was het NOS Deze nog. Deze misschien ook er nog af. En het is eigenlijk veel te donker om te, om te zagen buiten, maar toch nog eentje. Uh, snoeien doet groeien. Ja, dat is het motto van het kabinet. Hè? Snoeien doet groeien. Nou, daar hebben we de afgelopen maanden genoeg over bericht. Over die bizarre bezuinigingen op natuur. 40 procent. U kunt zich nog steeds... Uh, aansluiten bij de actie van vogelbescherming op hun site, fluit het kabinet terug. Maar vandaag, nou nog even een stukje zagen. <lacht> vandaag stemmen we er toch mee in. Snoeien doet groeien. En dan worden we geïnspireerd door het grote knotbomenboek. Snoeien doet groeien. Het is best wel lekker om even een dagje te gaan knotten. En dit is helemaal het seizoen. Dus op de sites van de, van de landschappen... Kunt u zich vast wel aanmelden om ergens lekker een dagje te gaan zagen. Heerlijk hoor in de natuur en dan een beetje eh, en dan een beetje zagen en een beetje je best doen. Nou, straks veel meer over dat uh, knotbomenboek. Ik doe nog één klein stukje en dan ga ik naar binnen en dan moeten we beginnen. Oh, oh oh. God, niet. Auw. Auw. Oh, oh. oh. Oh, sorry. Nou, maar hopen dat zijn vingers er nog aan zitten. Zo. De feestdagen zijn achter de rug. De boom is uit huis, de sneeuw gesmolten. Het ijs op de slootjes verdwijnt. Ik kan die sneeuwklokjes wel uit de grond kijken, ik kom maar op met die lente. En ik weet ook wel dat het nog even gaat duren... voordat die tere bloemblaadjes zich weer zullen laten zien. Maar wij brengen vanmorgen alvast wat kleur aan in de bomen. Met massa's bondgekleurde tropische vogels. En ook op de Noordpool lijkt de wereld van sneeuw en ijs eindig te zijn... Nou, over een tijdje zien we daar waarschijnlijk geen ijsbeer meer, maar boorplatforms. Directeur van het AW Wereld Wereldnatuurfonds, Jan van der Gonden, die praat vandaag met ons over een van de grootste ecologische bedreigingen. En we besteden aandacht aan het project Wij Willen Zon van Stichting Urgenda. Zelf zonne-energie opwekken en nog goedkoop ook Dan moet die zon wel eerst gaan schijnen. Hoe lang nog tot de lente eigenlijk, Menno? 50 dagen, hè? Ja, zoiets. Wij zijn Lisa Weten en Menno Bentveld met twee handen. En tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. Iedere zondagochtend wel even bij ons langskomen. De London Mozart Players. Dit was het derde deel presto uit de symfonie in D. Groot... van de Belgische componist François-Joseph Gozek. De winter is tijd van het bomenknotten. U hoorde me net al uh, met, het, met, die, uh, met die bomen en die zaag. Wilgen zijn de bekendste knotbomen... maar ook Elzen, Essen en Populieren worden soms drastisch gekortwiekt. Over de geschiedenis, het hoe en het waarom van knotbomen... schreven Paul Minkjan en Maurice Kruk het Knotbomenboek. Met Maurice is Rob Buiten lekker een ochtendje gaan zagen. Hier ja, valt niet zwart. Maar... Hopla, dan gaat er weer eentje over de sloot. Over het ijs. Het, het net niet helemaal meer betrouwbare ijs, dus dat maakt het werk niet echt makkelijk. Helaas maar... uh, is dat ijs niet meer uh, betrouwbaar? Nee, want, uh, dan zou het heel veel makkelijker werken. Bergambacht, je, onder de rook van Gouda. Maurice Kruk, volgens mij is dit wel het uh, walhalla voor uh, knopbomenliefhebbers uh, als je hier naartoe komt draaien. Zie je echt overal knop langs gestaan langs de wegen, langs de sloten. Ja, dit is zeker wel een van de plekken uh, waar je heel veel knotbomen kan aantreffen. Of het het wel al is, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Maar uh, het is wel ook een, uh, een plek waar ik uh, mezelf ga bij voor boten voel. Omdat ik er ook zelf uh, bij woon. Ja, ja, ik zeg meteen knotwilgen. Maar waar we nu staan, waar jullie nu staan te zagen. Dat zijn niet uh, je typische uh, rechte stammetjes met een kroontje uh, wilgetenen erop. Dit zijn Elzen. Daar ja? staan hier Elzen, uh, Essen. En uh, daarnaast nog wat uh, struiken zoals meidoorns en uh, vlieren. Uh, dit zijn inderdaad niet uh, echt wat je noemt knotbomen. Dit is meer uh, hakhout. Uh, het verschil is eigenlijk dat je uh, de bomen op een wat lager punt afzaagt. En uh, wil dat daar weer nieuwe stammetjes op ontstaan. Uh, die je na een tijdje weer ook weer kunt oogsten. Ja, en, uh, maar het principe is hetzelfde. Het principe is gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar een knotboom, dat is inderdaad een mooi stukje rechtsstam. En daarboven een bolvormige verdikking met daarop dan weer die nieuwe takken. En dat was ook expres dat wat hoger, want in het verleden was er ook zo dat het vaak vee liep. Want het werd dan in het weiland aangeplant. En dan is het niet handig natuurlijk als je zo'n laag afzaagt. Want dan die nieuwe loodjes die worden dan al snel opgegeten door, door, door de koeien. Dus dan, dan hou je niks over van je hout ook. Maar ik begrijp sowieso uit jullie boek dat de variatie in knotbomen is enorm is. Het is niet alleen maar de, de standaard knotwilg. Knot Els, knot S, knot Populier, tot op ja. eiken aan toe. Klopt. Uh, heel veel mensen hebben inderdaad bij knotboomen meteen het idee knotwillig. Maar er zijn heel veel andere soorten inderdaad, die noemen we al een paar, maar zoals eiken en beuken, haagbeuken. Nou ja, eigenlijk kun je bijna elke inheemse knotboom kun je wel knotten. Iedere boom kan in principe tegen zo'n drastische behandeling eh, dat dan? loofboom uh, want ik heb in ieder geval nog nooit een geknotte dennenboom uh, of sparboom uh, okay, gezien dus, dat is in ieder geval misschien vets. is het leuk om eens een keer uit te proberen maar, <laughs> uh, het feit dat ze nooit worden aangetroffen wil toch denk ik wel zeggen dat het daarmee niet lukt ik kan het ook niet voorstellen het is een heel ander uh, soort boom ook nee, en het is ook niet zo van vandaag of gisteren, het is echt al van heel lang geleden dat het gebeurt. Ja, als je nagaat wat voor uh, gebruik van hout je ziet al in de prehistorie, wat je daar aan resten terugvindt. En de manier waarop dat, uh, ja, hoe, hoe jong dat hout is en dergelijke, dan kan je bijna niet anders uit, afleiden dat toen al uh, bomen werden geknopt. Of, of dat al zwak hout werd gebruikt, maar in ieder geval dat er al regelmatig werd iets werd en ja. uh, wat na verloop van tijd weer gebeurde. Dus, want want dat is, het is oogsten, het is puur uh, voor de ja, economie. daar was het vroeger inderdaad voor, uh, je wilde hout hebben. En dat op langere tijd wilde je voorzien zijn van hout. En uh, het is natuurlijk ook zo dat er dan vaak snelgroeiend hout wordt gebruikt. Vandaar dat die willigen natuurlijk ook vaak gebruikt worden en populieren. En dat zijn snelle groeiers. Dus als je daar wat afgezaagd hebt, ja, dan kan je daar nou vier jaar weer wat afhalen. Dat is prachtig en, uh, regelmatig en duurzaam van hout voorzien. Kijk, als je een grote boom veldt, ja. Dat ben je kwijt, nee, Maar je één keer het hout gebruiken, nou, klopt, dan kun je van blijven oogsten, dan kun je misschien wel honderd jaar van blijven oogsten. Ondertussen staan je nu wel koud te worden, iedereen <lacht> om je heen staat te werken, die ja. het warm. Ik bedoel, ga vooral ook even ondertussen door met okay, wat weer dat bezig dat was. Weer Keur aan gereedschappen, verschillende zagen, snoeischaren, Er ligt van alles bij je. Ja, uh, je hebt ook verschillende dingen nodig, Want, uh, als je de boom aan zagen bent, heb je een flinke zaag nodig, of een wat kleinere. Nou, die boom ligt om uh, en dan heb je weer de, de dunnere takken die je eraf wil halen. Dan heb je weer niks aan zo'n hele grote zaag. En de nog dunnere takjes kan je weer makkelijk afknippen met een takkenschaar. Dus uh, elk soort gereedschap uh, komt wel weer een keertje verpast. Eerst even aan de kant waar die gaat vallen een uh, snee maken. Ja, als je het heel netjes wil doen moet het met een en zo. Maar uh, hier ga ik daarna toch nog een stukje... Het laatste stukje afzagen, omdat hij nu helemaal dicht onder de bramen zit. Dus dan hoeft het allemaal niet, dat bovenste stukje niet zo heel netjes te gaan. Dan is het niet zo erg als dat er een stukje in geweest. Mensen aan de overkant, een beetje uitkijken, komt zo wat aan. Komt hij? Ja, laat het nog een beetje zacht hier. Niet ingescheurd. Ja, dus is natuurlijk dat je geen scheur achterlaat waar eh, vocht in kan blijven staan. Ja, de bedoeling van een stuk wat blijft staan, dat moet weer opnieuw gaan uitlopen. Dus dat moet wel heel blijven. Maar het is grappig Maurice, dat het vroeger dus vooral eh, ja, blijkbaar eh, voor de houtoogst oogst was, voor de economie. Ja. In feite natuurlijk een ontzettend uh, onnatuurlijk proces om een boom iedere keer zo ja, kort uh, te wieken. Klopt. Terwijl de reden waarom we ze nu zo graag in stand houden is toch juist die ecologie, al dat, dat mooie leven wat er op de ja, knopbomen afkomt. Uh, uh, dat is nou juist ook het bijzondere van knopbomen. Je hebt uh, zowel oud als jong hout erop staan. Je hebt, uh, je hebt ze staan in plekken waar weinig andere hout staat. Je hebt een meer afwisseling tussen uh, donker en licht. Eigenlijk als je goed nagaat wat voor uh, biodiversiteit er zit op knopbomen is die ontzettend hoog. En juist omdat je zoveel biotoopjes er ook in hebt zitten. En eigenlijk hoger dan uh, hoort bij dit soort relatief jonge bomen. Ze zijn eigenlijk vergelijkbaar met een oud, oud bos. En soms hele unieke dingen. Er is een, een boom in Engeland met een, een keversoort. Die alleen maar op die boom voorkomt. En dat is een grotboom, een duizendjarige eik. En die komt er dus ook in het echt alleen maar voor omdat die boom geknot werd. Ja, precies. Dus, uh, en uh, grappig is dus inderdaad, dat, dat, dat, ja, ja, hoewel je dus heel onnatuurlijk bezig bent wat dat betreft. Uh, ja, in die zin onnatuurlijk dat je er regelmatig in zaagt. Maar het is wel natuurlijk dat bomen een keer een top verliezen. <laughs> en dan weer opnieuw uitlopen. Uh, draag je toch bij aan vergroting van diversiteit ook. Ik zei het in het begin al, uh, deze omgeving uh, lijkt een beetje het walhalla voor uh, knopbomenliefhebbers. Omdat je er nog zo ontzettend veel ziet. Maar per saldo wordt het wel een stuk minder, begrijp ik ook uit jullie boeken. Met name in Vlaanderen. Het, uh... Ja, het, uh, je ziet het achteruit gaan. Maar met name zie je achteruit gaan die regionale diversiteit in, in, uh, in soorten. Uh, het, het gekke is zelfs uh, dat je dus op plekken waar het vol staat bijvoorbeeld met knotelzen, uh, als er dan een paar nieuwe boompjes bijgeplant worden, wat al niet zo vaak gebeurt, dan zijn het weer knotwilligen. Dus jullie pleiten eigenlijk voor, uh, heb nou eens wat meer oog voor uh, de traditie? Ja, nou, het is uh, cultuurhistorisch uh, interessant om, om die traditie in stand te houden, maar ook voor je biodiversiteit natuurlijk. Want, uh, nou ja, toen we hier aankwamen, toen uh, vond een van de deelnemers ook een leuk paddenstoeltje, nog weer op zo'n elzenpropje. Uh, dus als je een Els hebt staan, dan kan daar weer iets anders op zitten dan op een middel. Daar kunnen we weer andere organismen gebruik van maken. Dus het is ook daarom uh, interessant om die diversiteit in stand te houden. Ik trof in jullie boek ook nog een uh, milde sneer naar ons eigen programma dat bij de actie Bomen voor Koeien helaas zo weinig oog was geweest voor knotbomen. Ja, dat is jammer, want uh, ja, knopbomen die, die horen toch ook wel thuis in dat landschap uh, hier. Nou, ja, je hebt zelf geconstateerd, ze staan hier veel. En er zijn meer plekken die zijn heel karakteristiek, juist door al die knotbomen. Ja, en ook als schaduwvoorziening voor de koeien doen ze het prima. Ja, en uh, eigenlijk is het misschien zelfs nog uh, beter ook uh, hanteerbaar voor de boer om uh, knotwillig neer te zetten of een andere soort knotboom. Uh, in plaats van dat er een grote boom uh, moet komen te staan. Dan heeft hij toch wat meer overlast van. We zullen het in onze oren knopen. Ja. Ja, mooi beeld, hè? Tentje uit de fantasiebriljante voor horen en piano... van de Oostenrijkse componist en pianovirtuoos Carl Czerny. Woensdag worden in 35 landen parkieten geteld. Ook in Nederland. En niet alleen uh, de halsbandparkiet, die bij ons veel voorkomt... maar ook meer zeldzame soorten als de geelkop Amazone. De international... Ornithological Union, de IOU, wil er zo achter komen welke parkieten meer bescherming nodig hebben. En vandaag is de aftrap in Den Haag en Jeanette Parmer is vast gaan kijken. Elke dag voltrekt zich daar hetzelfde ritueel. Duizenden halsbandparkieten verzamelen zich op het eilandje in de Hofvijver om daar gezamenlijk te gaan slapen. Jeanette Paramore loopt met Roland Jonker, een van de organisatoren van de telling, richting Binnenhof. Het is koud, het regent en de vogels laten zich lange tijd niet zien. Jeanette Balen, totdat de eerste zich eindelijk aandient. Je hebben helemaal opgelucht, hè? Ja, ze komen toch binnenzetten. Het is erg laat in de winter. Ineens, zomaar is het niks, hè? Ja, we moesten even op ze wachten, maar... Okay, kom ja, we er. Ja. we Want, gaan uh... even die kant op, joh. Dat is wat ja. rustiger daar, denk ik. Dit is een soort uh, voorstation of zo, deze ja. boom? Ja, hij wordt uh, eerst altijd een beetje in De uh, de linden hier aan, het, uh, aan de hofvijver en in de kastanjes. En dan gaan ze, uh, ja, als het echt serieus donker wordt... dan uh, Verdwijnen ze naar het eiland in de, in de Hofvijver. 5000 stuks. 5000 ze En die gaan allemaal daar in die paar bomen op dat eilandje gaan ze overnachten. Ja, dat maakt het wel makkelijk voor mij als onderzoeker. Omdat ze hier even allemaal maar, maar, maar te tellen. Of ik niet al die dorpen hier in de omgeving langs. Om daar inventarisaties te doen. Dus dat is handig. Maar kunnen ze dan wel op? Ja, ze, en, en, ja je gelooft het niet. Maar het past toch wel. ja. Waarom doen ze dat? Nou ja, vooral voor de veiligheid, denk ik. Ja, als je met z'n tweeën slaapt, in boven een boom, en je, er komt een uil langs... dan heb je één de twee kans dat je gepakt wordt. Als je met z'n vijfduizend op een boom zit, dan heb je één de vijfduizend kans Dus dat is een stuk veiliger, gewoon statistisch gezien. Ja, het is ook een beetje de, de, de, de, ja, het sociale gebeuren van de dag. Dus even met z'n allen bijpraten. Even kijken of je grootste vijand en je liefde vriendin nog, nog leven. Ja, we zijn er nog lang niet zo te zien. Ja, het is even spannend, want ja, dit is toch tijd van het jaar dat er veel van slaapplaatsen gewisseld gewisseld. Ja, we, we zijn aan het tellen, dus we willen voor de uh, Global Parent Count en uh, voor de zelfaantelling voor de van, de, van, de, van van Nederland alleen, willen we gewoon een, uh, een goede totaal hebben van uh, de parkieten hier in Nederland. En dat gaat niet alleen de de halverparkieten, maar ook de grote pakieten En we willen heel graag weten waar de Senegal-papagaaien in Den Haag uh, slapen. En er is ook nog één ara die hier rondvliegt. En in, in Zeeland en Maasluis zitten mollenspakieten. Maar vooral die halsbandpakieten De halsbandpakieten ja, is, is het meest voorkomende. Daar hebben we er echt heel veel van. Het ja. frappante is dat er... Wij kennen de halsbandpakieten, maar er zijn bijna honderd bijna soort die die het doen in steden. De meeste daarvan zijn, zijn ontsnapte exemplaren. Die zijn, zijn gaan voorplanten. Maar er zijn ook soorten in, in steden in Zuid-Amerika die de, eigenlijk daarvan oorspronkelijk voorkomen. En uh, wij zijn dus erg geïnteresseerd in hoe het nou, dat aanpassingsproces aan die stad gegaan is. Ja, maar gaat het slecht dan met uh, papagaaienachtige varpels? Of ja. met de halsbandpakiet? Ja, met de halsbandpakiet op zich niet zo, maar er zijn andere soorten papagaaien. Bijvoorbeeld uh, de geelkuif de kleine geelkuif Die komen we oorspronkelijk vooruit uh, in, in, in Indonesië. Ja, ja en die, die zijn eigenlijk verdwenen van de, van de Indonesische eilanden. Weggevangen. Ja, allemaal weggevangen door de, de, de handel. die uh, Vroeger kon dan naar Europa toe, maar dat is een paar jaar nu verboden. Maar die gaan ook nog uh, uh, steeds naar, naar Azië. Hey, even kijken, hoor. dit is een prachtig gezicht. Nou, dan zien ze allemaal in een soort duikvlucht oversteken naar het eiland. Ja, en, ja het is, het is, ze vliegen 55 kilometer per uur. Het zijn echt kleine straaljaartjes. Ja. En uh, ja, dat is wel wat anders dan een popgeaien met een ketting op een stokje. Maar goed, jullie gaan dus van die honderd soorten wereldwijd in kaart brengen ja. waar ze voorkomen en hoeveel... Om te uh, kijken. Nou, om te zien hoe, hoe die aanpassing aan de, aan de stad gaat. En of, en, ja. en of dit nou een problematiek is van exoteproblematiek... of dat het nou gaat om aanpassingen aan het stadsleven. Uh, er zijn veel mensen bang dat ze andere vogels gaan verdringen... dat ze alle voedsel voor de merels opeten of voor de mussen. En daar uh, hebben er weinig of geen aanwijzingen voor. En uh, dat is vermoed ik ook omdat ze een nieuwe habitat hebben ontplooid... En dat is hier zeg maar, de stad uh, een beetje... Uh, met de pindaslingers en de vetbollen. Ja, ze zijn ook echt al afhankelijk van de pindas. De de, ruim de helft van de voedsel, uh, als je dan naar kijkt uh, in de uitwerps... zijn uh, de, de vetbollen en, en de, de pindas. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of, de, of het verrijden van een natuurlijk levens, uh, levensgebied... kan worden gecompenseerd met aanpassingen aan het stadsleven. En dan het liefst natuurlijk gewoon in Zuid-Amerika, Indonesië, uh, Afrika... waar deze beesten vandaan komen. Kijk dan, wat een echt... Nou, heb je er wel eens een foto van gemaakt? Ja, ja. Al die bomen. Nou ja, zoveel staan er niet. Wat zullen ze zijn? Twee, vier, zes, acht. En van twee hoog. En allemaal zitten ze keurig. Ja. Ja, ze vliegen bij Mark Rutte en de, de, de kamertjes hier mooi elke nacht voorbij. Ja, schuin tegenover wel torentje. Ja, met de rest van het papagaaien dus. Het wordt wel dringen, ja. ja. ja en maar die aalscholven daar, die houdt... Rustig stand. Daar. Waar, daar zie je die? Een, een puntje daar zo van. De... Oh ja, voor <laughs> Nou, nou willen jullie dat zoveel mogelijk mensen natuurlijk mee gaan tellen hè? Ja. Uh, vandaag. En ook uh, woensdag uh, in andere steden. Maar als ik dit zo zie, lijkt het nog niet makkelijk. Nee, het is uh, toch wel een klein. Nou, we hebben al... Voor iedereen hebben we wat wils en we hebben ook mensen nodig die gewoon uh, uh, noteren. Ja. Dus gewoon even als ik groep uh, 25. Dat ze dan gewoon opschrijven, 25. Uh, dat is altijd heel makkelijk, het baantje, maar we hebben ook gewoon wat getrainde vogelaars nodig die, ja, uh, die groepen hier in één blik kunnen uh, nou ja, tellen is moeilijk, maar goed in kunnen schatten. Daar heb je wel een beetje ervaring voor nodig. Ja, want hoeveel zitten er nu hier, is jouw schatting? Doe ik een schatting doen. Ik denk dat we er hier uh, vanavond uh, de... 3.500 te zien hebben. Dan mis ik er nog uh, 1.500. En ze blijven maar komen, hè? Ja. Nou ja, de, de, als ze straks allemaal bij elkaar zijn, uh, dan, uh, als het echt donker is, dan gaan, zijn, is het ook wel stil, Dan gaan ze dan, uh, ja. gewoon slapen en dan is het rustig. Maar ik ben bang dat we er toch nog een paar missen, want ik had er meer verwacht. Ja? Ja, dus, uh, ja. ja, het is nog niet donker. Ja, inderdaad, dat kan nog. nog en daar komen we hier nog wel steeds bezig bij. Dus. Het is leuk om, uh, uh, om dit een keer te zien. Mensen hebben, kennen papegaaien gewoon... Als kooivogels is het meestal. We hebben een beetje die komische clowns die je in een dierentuin ziet. Uh, hartstikke mooi gekleurd. Maar ja, dit zijn toch gewoon, hoe wilde papegaaien zich gedragen. En ze allen gezellig in een boompje. En ze uh, zitten hier uh, ja, elkaar een beetje uit te checken. En uh, ja, een beetje met elkaar de veiligheid op te zoeken. En dit is hoe papegaaien zich echt horen te gedragen. Hier zitten er de 5000. Ja. En in de andere steden? In Den Haag en Amsterdam hebben we altijd ongeveer dezelfde hoeveelheid dieren. Iets minder in Amsterdam. En dan hebben we ook nog Haarlem. Vorig jaar is er een nieuwe populatie ontstaan in Utrecht. Daar zaten er toen 64 of zo, dat is niet heel veel. Maar, nee. En er is dan een groepje van uh, volgens mij 700, 800 vogels in Rotterdam. En dan wordt al wat jaren geteld en dat zijn er elk jaar weer meer, hè? Ja, ze zijn nog steeds aan het toenemen. En de afgelopen jaren wat je ook ziet is dat ze, dat ze gaan uitbreiden. Dus dat het ook naar, naar andere steden wordt verhuisd. Ik verwacht ze dus binnenkort ook in Breda ofzo. Ja. Dat dat de volgende stad zijn. En dan dat ze zich aansluiten bij de, bij de Antwerpse populatie. Ja, uiteindelijk. Het is vol hoor, echt? <laughs> ja, het zijn net Japaners, hè? kan mag ik nog een paar. keer. Mag je in? Een opschuiven. Ja. Nou ja, goed, deze volg hoeft in ieder geval niet geholpen te worden, hè? dat is duidelijk. Maar die andere, dus misschien wel. Nou ja, het zou mooi zijn als we steden zouden kunnen inzetten om, om papagaaien te beschermen. En dan heb ik het vooral over steden in Zuid-Amerika of Afrika en niet hier in West-Europa. Maar dit is wel een hele mooie leerschool daar, voor die techniek. Ja. Dat die afscheol gaat. Doen. Ja, de aanscholver gaat, uh, is ergens over nadenken. Ja. Gaat even op zijn andere pootje hangen, denk ik. <laughs> u hoorde Roland Jonker over de internationale pakietentelling: 5000 pakieten en het getik van de regen. Als u nou mee wilt tellen, dan kan dat. Vanmiddag vanaf kwart over vier in Den Haag bij de Hofvijver. of aanstaande woensdag in andere grote steden. Nou, voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op onze website. Vogelvogels.fara.nl. En daarmee besluiten we het eerste halfuur van Vroege Vogels. We gaan er heel even uit voor nieuws van half negen, gelezen door Raymond Serré. Radio 1 Het NOS-journaal.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 In het zuiden van Soedan staan lange rijen voor de stembureaus. Vanochtend vroeg gingen de stemlokalen open voor het referendum over de onafhankelijkheid van zuid soedan Al in de loop van de nacht gingen kiezers in de rij staan om als eerste hun stem te kunnen uitbrengen. De verwachting is dat de overgrote meerderheid van de zuid soedanese de komende week voor onafhankelijkheid stemt. En in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn honderden mensen gewond geraakt bij een processie. Ongeveer 1 miljoen katholieken waren afgekomen op de jaarlijkse religieuze bijeenkomst... waarbij een beeld van een zwarte Jezus door de stad wordt gedragen. Uit traditie lopen veel mensen op blote voeten mee. En volgens het Rode Kruis zijn er veel verwondingen aan de voeten. Ook raakten mensen gewond in het gedrang. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Boven het zuidoosten van Nederland ligt er nog steeds veel bewolking, maar de regen is ondertussen al weggetrokken naar Duitsland. De opklaringen vanuit het westen en noorden breiden zich steeds verder uit, dus in de loop van de ochtend komen er in het hele land meer zonnige perioden voor. Al verschijnen af en toe wel wat wolkenvelden. Op de Wadden is er vanmiddag een hele kleine kans op een bui, maar verder blijft het overdag droog. En er staat een matige, langs zee vrij krachtige wind en die komt uit het westen tot zuidwesten. De middagtemperatuur ligt vanmiddag rond een graad of zes. Nou, ook morgen is het droog. Eerst nog veel zon, maar in de loop van morgenmiddag verschijnt er vanuit het westen steeds meer bewolking. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. De middagtemperaturen liggen morgen rond vier graden. In de nacht van maandag op dinsdag dan valt er neerslag en er komt er ook wat zachtere lucht mee. Dus vanaf dinsdag gaan de temperaturen weer omhoog, maar valt er ook regelmatig weer wat regen. Het blijft op de lange termijn dus zacht, maar wisselvallig. Tijdens het nieuws van Raymond Chereek kwam er toch een, een stapel koolgransen overgevloog. En <laughs> ja, die buitenmicrofoon blijft openstaan, wat horen we nu nog? Vinkje. Vinkje? Ja, nou, we laten hem openstaan voor u. Het is wel heel wat rustiger dan waar we mee begonnen, hè? Met al het omzagen van die bomen. En dan... Ja, tijd voor de vogeltjes. En tijd voor de Vroege Vogels Vraagbaak. Vroege Vogels Vraagbaak. Mevrouw Kruiper, die schreef ons en die zag deze week een egel door de tuin scharrelen. En zij wil weten of die niet in winterslaap hoort te zijn. Ja, ik belde met de Nationale Egellijn. Wist jij dat die bestond? Ja, best wel het van gehoord. En ik sprak met Jenny Klever, directeur van Egelbescherming Nederland. Ik vroeg haar waarom er dit jaar zoveel egels worden binnengebracht. Uh, heel vroege winter is ingevallen. En dan is al het eten wat een egeltje nodig heeft, ligt onder het sneeuw. En ze moeten twee vetlagen opbouwen. Als die vetlagen dik genoeg zijn, dan krijgen ze een intern seintje van... hé, hey, je bent dik genoeg, nu kan je in winterslaap. En zolang ze dat seintje niet hebben gekregen... en dat krijgen die te kleine egeltjes dus gewoon niet... moeten ze blijven rondlopen en naar eten zoeken. Ja, dat was een stukje weggevallen hè, van, de, van de quote. Uh, volgens mij zei ze dat het kwam dit jaar omdat de winter zo vroeg begonnen is... Ja. en dus de egeltjes niet genoeg eten konden vinden. Ja, maar ze moeten dus vetlagen opbouwen. En waarom dat is, wat er nou met zo'n egel gebeurt tijdens de winterslaap... dat vroeg ik Jenny omdat er heel vroege winter is ingevallen. Ja, en dan is dat, al het ze eten niet, wat een egeltje nodig heeft, ja. ligt onder het sneeuw. Een, en ze uh, moeten twee ble. vetlagen opbouwen. Als die vetlagen dik genoeg zijn, dan krijgen ze een intern zijntje van... hé, hey, ja, je bent dik genoeg, nu onze, kan je eten. Onze technicus slaan. Wim die is bevangen door de kou en die... Uh, <laughs> die, die start het verkeerde kwootje in. Nummertje 2. Gaat het lukken? Nee, hij schudt. Nee, het gaat...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 Gewicht zijn ze kwijt. Maar moet je nou ingrijpen als je nu een egel ziet lopen? Een egel die in winterslaap gaat, daar gaat de ademhaling... die zakt helemaal naar enkele ademhalingen ja, gaan... per nu. Wim, maak maar en even pas, wij geven Wim een beetje de schuld. En echt... naar een paar graden. Wim, draai eens weg die, die quote. Hup, afschuiven dat ding. <laughs> kijk, wij geven Wim hier een beetje de schuld, maar dat is eigenlijk niet eerlijk. Want iedere zondagochtend om zes uur wordt er hier midden in het bos in Schravenland... een studio opgebouwd die er de rest van de week niet staat. En al die verbindingen, en alles moet maar kloppen. En het is eigenlijk niet aardig dat we Wim de schuld geven. Gaat het nu lukken?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 Dan is bijvoeren, net zoals wij gewend zijn om vogels, al, al, al bijna een eeuw geloof ik, dat we vogels bijvoeren in Nederland. Nou, zo zou het ook moeten worden dat wij de zoogdieren in Nederland gaan bijvoeren. Ja, bedankt Jenny Kleve voor het antwoord. En Wim, dan ziet u dus overdag een egel lopen. Dan moeten we even bellen met de egellijn. En wilt u zich nou aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u ook bellen met de egelbeschermers. Ze hebben we er heel veel nodig. Nationale egellijn, dat is 035-646-8669. Heeft u zelf een vraag? Laat het ons weten op ons forum vroegevogels.varen.nl of u kunt schrijven naar postbus 175-1200AD in Hilversum. Doen hoor! <tied>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 Goed, we zijn technisch weer helemaal bij. Dat is het spannende van uh, radio maken in het bos. Het menuetto Un Poco Allegro uit de symfonie in D-groot, opus 18... van de Italiaanse componiste Muzio Clementi... uitgevoerd door de London Mozart Players. Wilde u ook altijd zonnepanelen aanschaffen... maar twijfelde u over de aanschafprijs... dan zou dit een goed moment kunnen zijn om u over de streep te laten trekken. Op de Dag van de Duurzaamheid, dat was 11 november vorig jaar... lanceerde Stichting Urgenda het project Wij Willen Zon... Particulieren, maar ook bedrijven en scholen konden relatief goedkoop zonnepanelen aanschaffen. Je moest toen wel binnen vier weken beslissen. Maar intussen is de inschrijftijd verlengd en u kunt nog steeds meedoen. Dat de zonnepanelen goedkoop geleverd kunnen worden, komt door de megadeal... die is gemaakt met een Chinese leverancier van zonnepanelen. Maar van welke kwaliteit zijn die panelen? En wat nou als er een storing optreedt, mij nou even Beijing bellen? Ja, dat is, dat is lastig. Vragen en redenen genoeg voor Henny Radstaak... om eens even langs te gaan bij Wij Willen Zon. Ja. Zullen we hem hier even neerzetten? Ja, ik zet hem even tegen de kast. Wat is de afmeting nou precies van dit paneel? 1,64 bij 1 meter. Paul de Vries, jij bent installateur, een van de installateurs die de zonnepanelen die Urgenda nu gaat verkopen in Nederland. Ook installeert. Kun je even aan de achterkant nou, je kijken? Want... Je hebt hier een plus en een kabeltje. Dat zet je in serie bij elkaar. Dus een plus op de min en de plus op de min weer. Dat, dat, dat draait wel misschien tegen gevoelens in, maar zo werkt het wel. Het ja. wordt dus in, in, in, in serie wordt het geschakeld. En aan het einde heb je dus één zo'n stekkertje. ander eindje heb je ook één, één zo'n stekkertje. En die gaan de omvormer in. En er vormt dus één string. En wat die, doet die omvormer? Die, die uh, schakelt van uh, gelijkstroom naar wisselstroom. Wisselstroom is de stroom die wij gebruiken. En de gelijkstroom is dus wat uit de panelen voortkomt. En hoe gaat dat dan? Dat kabeltje moet natuurlijk naar binnen toe. Moet je nog gewoon een gat, gat in, je dak, in je dak boren? Ja, hangt een beetje van de daksituatie af. Ik zou dat niet zomaar doen, maar uh, op platte daken zou ik het aan de zijkant van het dak doen. Uh, en met pannendaken kan het gewoon keurig onder de pannen uh, gelegd worden. En dan maak je inderdaad een, een gaatje naar binnen toe. Met de kortste route naar de meterkast. En uh, dat maak je gewoon weer dicht met, met isolatiemateriaal. Uh, maar in ieder geval zorgen dat er geen, uh, geen lekkage mogelijk is. Maar Jan maar van de agenda. wij willen zon hè? Ja, wij willen ja. zon. Hoeveel panelen zijn er al verkocht sinds de dag van de duurzaamheid, de 11e van de 11e vorig jaar? In, in megawatt hebben we nu ongeveer 5 megawatt daadwerkelijk verkocht en aanbetaald. Dat zegt me toch niet zoveel. Hoeveel is dat dan? Nou, als je een pakketje koopt van, van zes panelen, dan heb je ongeveer een derde van je verbruik. En uh, ja, dat, dat moet je optellen tot 10 megawatt, want dit is eigenlijk gezamenlijke inkopen. Wij verkopen niet, wij proberen mensen en bedrijven te verzamelen die samen gaan inkopen. En als we samen 10 megawatt hebben, dat is ongeveer 8000 pakketten van zo'n 10 panelen, dan kunnen we het voor deze prijs aanbieden. Het zijn zonnepanelen uit China. Zijn dat nou eigenlijk wel deugdelijke panelen? Ja, in China is natuurlijk heel veel veranderd, vooral de laatste vijf jaar. En als je kijkt gewoon wat er in de wereld is, dan horen China gewoon tot de top van de zonnepanelen. En als je kijkt naar de prijs en kwaliteit, dan is het in China helaas het, het beste op dit moment. Als helaas? Je, nou ja, voor de Europese aanbieders, die wij ook graag klanditie uh, gunnen. Ja, we maken in Nederland toch ook zonnepanelen? Ja, er worden helaas niet meer zoveel, want er zijn er weer een paar uitgevallen. Maar er worden in Nederland zonnepanelen gemaakt, maar die zijn echt duurder. En je ziet dus dat heel veel mensen niet kiezen voor zonne-energie, omdat ze het te duur vinden. En daarom hebben wij gekeken van nou, wat kunnen we doen om die markt te versnellen. Dan moet je echt wat aan de prijs doen. En dan kom je als je kijkt naar A-kwaliteit toch uit in China als je de goedkoopste zoekt. Hoe zit het met als je er nou wat mee krijgt? Want ja, die zonnepanelen komen uit China. Er uh, gaat iets stuk, waar moet ik dan uh, aankloppen als ik bij jullie zo'n pakket, uh, of via jullie zo'n pakket gekocht heb? Nou, gewoon bij ons. Dus bij de stichting Wij Willen Zon en daarachter zit de stichting Urgenda. En dan kun je gewoon de, de komende twintig jaar rustig blijven aankloppen. Dus dat, dat soort angsten die sommige mensen hebben geschapen... Die, die moet je gewoon niet hebben. De eerste vijf jaar garanderen de fabrieken alles. Dus die betalen alles terug. Dat kan dus via ons. Dus je hoeft niet naar China te bellen. Je hoeft geen Chinese cursus, zoals sommigen suggereerden. Je kan gewoon naar ons een mailtje sturen van ik heb wat. Dan vragen wij aan de installateur, kun je eens gaan kijken? Is het niet een stekker of iets anders? En als het dan echt iets is van uh, ondeugdelijk... Materiaal of een uh, maandagochtend foutje, dan zorgen wij gewoon dat er een nieuwe komt en dat die uh, snel vervangen wordt. Andere kritiek kwam uit, ja, uit de hoek van de installateurs. Uh, van, ja, wat, wat zijn jullie nou mee bezig? Want jullie verpesten de markt. Nou, dat zijn niet de installateurs, want er staat er hier ook een naast je die uh, heel blij is. Er is een klein groepje. Ja, is dat zo? Ik ben er heel blij mee. Ja. Ja, hoe meer uh, panelen in ...in Nederland komen, hoe meer uh, werk de installateurs ook hebben. Ja, dus dus dat, uh, nee, ik ben er heel blij mee. Maar dat, kleine, dat was een klein groepje? Ja, dat is een klein groepje van een stuk of tien echt gespecialiseerde bedrijven... ...die alleen maar in zonnepanelen doet. En uh, die hebben op het moment niet zoveel werk. Want panelen zijn toch nog relatief duur en zij zetten er een marge op... ...waardoor het voor 90% van de mensen gewoon te duur is. Maar er zijn vele honderden anderen die dat niet zo bekijken... ...en die zien gewoon dat er tienduizenden uren werk door ons worden aangeboden... ...en die doen dus gewoon mee... Dan bieden jullie vier verschillende pakketten aan, hè? met ja. drie panelen. Ja, we hebben dus drie panelen voor mensen die, het, ja, mensen die het helemaal zelf willen doen... en die ook geen installateur willen gebruiken. Want drie panelen mag je gewoon op je dak leggen. Je moet het een beetje verzwaren. Je stopt het in stopcontact klaar. Dat kan iedereen. En dan heb je meteen à la minute energie. Dus dat is heel leuk. En alle andere pakketten, dus 6, 12 of 16 panelen... daar raden wij aan om een installateur te gebruiken... die het netjes voor je neerlegt en die ook zorgt dat het in de meterkast klopt. Ja. Het goedkoopste pakket, uh, even kijken, dat begint bij 1300 euro, dacht ik hè, Ruim? Ja, dat is inclusief BTW en vervoer tot in je voortuin. Dus er zit van alles bij, hè? er zitten omvormen bij, er zitten panelen bij... er zit montagemateriaal bij, er zit vervoer bij en BTW... Dus dat, als je dat uh, goed bekijkt, is dat echt enorm uh, goedkoop. Het volgende pakket is uh, zes panelen voor uh, 3300 euro. Ja, zes panelen is eigenlijk een van de gangbaarste pakketten, zien wij nu. Dat, dat past op bijna elk dak waar ook waar nog een dakkapel zit of een Felixraampje. En dan uh, heb je gewoon een heel mooi pakket... waarbij je dus een substantieel deel van je eigen energie opwekt... dat het ook echt interessant is om het te doen. Dan uh, ja, heb je het dat... terug binnen... Dit met onze prijzen en wat er gemiddeld een installateur kost, zit je rond de 13 jaar. Als je het alleen naar de hardware kijkt, rond de 11 jaar. 3300 euro is dan de aanschaf, maar dan komt jouw arbeidsloon er nog bij, Paul? Ja, dat klopt. Dat komt er dan nog bij. Ja, dat hoeveel dat... is dat ongeveer? Um, nou, Gemiddeld? Dat, dat moet allemaal binnen een dag uh, goed te plaatsen zijn, inclusief aanpa aanpassingen meterkast. Dan zit je um, tussen de 500 en 800 euro aan, uh, aan montagekosten op het dak. afhankelijk van de daksituatie, de hoogte van het dak, verticaal transport, enzovoort, enzovoort. Dus dan zit je totaal op, nou, om en 4000 euro? Ja. Dat is een goede inschatting. Ja. Zit die omvormen er ook bij? Alles zit er dan bij. Tot wanneer heb je nou nog de kans om van dit aanbod gebruik te maken? Want je zegt dit is de, ja, eigenlijk 30% goedkoper dan wanneer je zelf hier in Nederland zonnepanelen aanschaft. Ja, nou Tot 31 januari, dus nog vier weken, kunnen mensen op de website wijwillenzon.nl zich aanmelden. Als ze gewoon een paar panelen op hun eigen dak willen leggen, kun je gewoon ter plekke klikken en aanbetalen. En als je iets groters hebt, een school of een boerderij of weet ik wat, dan kun je gewoon een mailtje sturen van uh, kom bij ons langs en doe ons een offerte. En dan doen wij gewoon een uh, offerte voor een speciaal dak of een speciale school of wat dan ook. Hey, maar dat, dat eenvoudige pakket van drie panelen, dat als je, als je gewoon twee rechte handen hebt, dan kan je dat zelf? Ja, gaat heel goed en als je niet bang bent om het dak op te gaan? Dan, uh, dan, dan zou ik het aanraden om het ook gewoon lekker zelf te doen. Ja? ja? ja zegt de installateur? Ja, zegt de installateur. Ja, misschien eigen glazen ingooien. Maar uh, mochten ze toch, uh, zich toch bedenken, dan kunnen we altijd nog even helpen. Dus dat is uh, geen probleem. Heb je ze zelf ook? Ja, ik heb ze zelf ook. Een setje van drie. Ook zelf geïnstalleerd. <laughs> Marjan, uh, heb jij ze ook? Ja, deze ja, ik heb de schuur met twaalf panelen. En ik werk daarmee uh, de helft van mijn eigen energie op. Het is ook gewoon leuk hè, om je eigen energie op te kunnen werken. Ja, maken. dat is hartstikke leuk. Ik wil nu eigenlijk een klein windbolletje erbij. En dan ben ik helemaal zelfvoorzienend. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Misschien zijn er mensen die dit nu horen die denken van... Nou, ik toch nog een klein beetje twijfel. Trek ze eens even over de streep. Nou, wij, wij zouden het heel erg leuk vinden als mensen maximaal uh, gaan meedoen... om te kijken of we samen heel veel energie duurzaam kunnen opwekken... zodat we een lange neus maken naar de kolencentrales en naar Den Haag. Dat wij dat gewoon zelf wel even met z'n allen gaan doen. Ja, ik denk dat zeker de luisteraars van Vroege Vogels... allemaal graag willen dat duurzame energie veel sneller in Nederland gaat plaatsvinden. Want we zijn nu een beetje het achterblijvertje in Europa. En dat is gewoon uh, een schande. Dus nog vier weken, en dan moeten we, moeten we het gered hebben. Dan krijgen we zon. Dan krijgen we heel veel zon en heel veel blauwe daken. Ja, Marjan Minnesma van Wij Willen Zon. Alle informatie eh, vindt u natuurlijk via onze site vroegevogels.va.nl. En wij zeggen doen. Muzio Clementi, het eerste deel Conspirito... uit de zes progressiva sonatas opus 36 nummer 4 in F-groot... uitgevoerd door de pianist Zokolai. De Noordpool is een wildernis van sneeuw en ijs. Zeehonden en walvissen. Maar hoe lang nog? Onder de oppervlakte van die gigantische ijsvlakte... is al jaren een hevige strijd aan de gang om olie en gas. Naast landen als Rusland, Canada, Noorwegen en Denemarken... dat Groenland heeft en de Verenigde Staten... blijkt ook Nederland betrokken. Directeur Johan van der Gronden van het Wereldnatuurfonds. Goedemorgen hier in het kapitool. Um, ja, weinig mensen zullen weten dat we al met Russen plannen aan het maken zijn om naar gas en olie te boren. W wat is dat precies voor project? Nou ja, iets meer mensen zullen er nu kennis van hebben genomen... naar een serie van drie specials in het NOS-journaal uh, deze week. Waarbij met name de noordelijke provincies... Uh, uh, Victoria kraaide over het feit dat uh, zij eigenlijk... Uh, de grootste bouwput van Nederland hebben. Uh, en dat vonden ze wel heel spannend. Uh, want dat wordt dan de nieuwe energie... Valley, Energy Valley van Nederland. En dat blijkt dan voornamelijk te gaan om kolencentrales en om uh, nieuwe belangen in gas. En uh, dezelfde serie reportages op het internationaal werd ook uh, geïllustreerd met mooie cocktails met uh, Russische olie- en gasbaronnen. Uh, waarmee we uh, in het noorden nu vrienden zijn geworden. Want Nederland wil de gasrotonde worden van de toekomst. Minder mensen hebben, denk ik. Ja, een gasgrotonde, dat is dan dat heel veel gas onder andere uit dus naar Nederland komt. Ja. Die er een tijdje op, en dat wij het weer verdelen. He? Als ik het een beetje sceptisch zeg, dan is het de laatste stuiptrekking van onze gasbel. Want we hebben die infrastructuur, daar weten we niet meer wat we ermee moeten doen. die gasbel raakt op. Dus hebben we nou bedacht dat we dan maar het logistieke centrum gaan worden voor die partijen die nog wel gas hebben. En Rusland heeft natuurlijk de grootste uh, nog niet gewonnen gasreserves uh, ter wereld. Nou heeft Maria van der Hoeven in juni vorig jaar een soort van raamovereenkomst gesloten met uh, Vize. Uh, premier in uh, Rusland. En die raamovereenkomst houdt in dat er een twintigtal bedrijven de komende vijf jaar offertes mag maken. En dat gaat dan met name om uh, offertes om actief te zijn op of om het uh, schiereiland Jamal in uh, Rusland. Daar is Gazprom actief en Gazprom is dan de wederpartij. Ja. En dat Jamal, dat, is al, dat, dat hoort al bij de Noordpool, toch? Dat hoort bij het, ja, sterker nog, dat, is, dat ligt in West-Siberië. Dat is buitengewoon uh, ontoegankelijk. Uh, dat is uh, met name in de winter natuurlijk 24 uur uh, stikdonker. Uh, ijskoud, uh, min 40, uh, veel storm. Uh, nou, gaat u die condities maar na. En wat willen Boven... die Russen van die Nederlanders? Nou ja, uh, Rusland zoekt naar nieuwe technologie. Uh, want je moet onder zeer moeilijke omstandigheden boren. Je ziet eigenlijk uh, die trend sterk in de uh, En wat voor omstandigheden wereld. zijn dat dan? Hoe koud is het bijvoorbeeld? Uh, nou, je praat over een permafosbodem. Dus een, een, een permanent bevoerde bodem met hele grote hoeveelheden methaan uh, daarin. Daar ligt het eerste enorme risico. Methaan is een broeikasgas dat 23 maal uh, sterker is, krachtiger is dan uh, CO2... En het is natuurlijk heel lastig om uh, onder die omstandigheden te boren. En dan nou hebben de Nederlanders een techniek, zeggen zij, uh, dat ze uh, diagonaal zouden kunnen boren, waardoor je minder uh, boorputten zou moeten slaan op land. En waarbij je dus vanaf al dan niet van kunstmatige eilanden offshore uh, naar, die, uh, naar het gas zou kunnen uh, boren. Maar nou komt het hele punt. We hebben allemaal van alles gehoord over de economische belangen hier. Maar hebben we ook nagedacht over de gevolgen voor natuur en milieu. En die kunnen uh, mogelijkerwijs rampzalig zijn. We hebben net uh, het rapport gezien van uh, de commissie... die uh, uitgezocht heeft wat er mis is gegaan met die Deepwater Horizon... in de Golf van uh, Mexico. Dat ligt er niet om. Het volledige rapport is volgende week beschikbaar. Maar we weten nu al wat, uh, een hoop hoofdlijnen wat daarin staat. Onvoldoende toezicht. Te veel uh, op kosten uh, gekeken. En te weinig op veiligheid. Geen... Uh, rampenplannen aanwezig die adequaat waren. En daar komt het hele punt. Wij weten met zekerheid... en de olieindustrie onderkent dat. Onderkent dat hè. Ze zegt ook dat dat waar is. Wij weten met zekerheid dat we geen adequate methode kennen... op dit moment bij de huidige stand van de techniek... om grote olielekages in arctische water, dus in zeeijs op te ruimen. Hoe komt dat? Uh, olie is redelijk afbreekbaar in tropische wateren. Daar kun je dus chemicaliën en bacteriën toevoegen aan het water... en dan kun je dat olie redelijk goed afbreken... Dat gaat niet in ijswater. Dat is één. En twee, uh, mocht het winter zijn... Uh, en het is daar voortdurend uh, pikdonker... en het is daar min 40... en uh, de wind raast daar rond... Probeer dan maar eens uh, zo'n uh, noodoperatie op gang uh, te zetten. Dus, waarin... dus de ramp die we in Mexico hebben gezien en, de, en de, het, op, het, het oplossen van het probleem daar, dat, dat is eigenlijk nog peanuts met, als er zoiets zou gebeuren in vergelijking met wat er iets is, zou gebeuren in, uh, op de Noordpool. Dat is een kinderpartijtje vergeleken bij de omstandigheden uh, waaronder wij naar olie en gas uh, gaan boeren op de Noordpool. Maar die bacteriën die dat in de Golf van Mexico ook hebben opgegeten, dat methaangas, zitten die ook op de Noordpool? Nee, die zijn er niet. Nee, maar dat werkt niet vanwege nee, uh, de, de temperatuur. Ja. Dus, uh, en dat weten ze ook. Maar alleen hebben uh, olieingenieurs natuurlijk een bijna oneindig vertrouwen... in de ontwikkeling van technologie. En gaan er dus vanuit dat je gaandeweg die oplossingen gaat verzinnen. Ja, het Wereld Natuurfonds zegt natuurlijk... met overigens kantoor in alle arctische kuststaten... ook met een achterban daar, van Canada tot Rusland, uh, Zweden, Noorwegen... van ho, ho, ho, wacht even, is dit niet de wereld op zijn kop? Want het systeem staat al onder enorme druk, hè, vanwege klimaatverandering. Het uh, pak ijs verdwijnt veel sneller dan wij hebben verwacht... De temperatuurstijging gemiddeld zal daar twee maal zo hoog zijn dan in de gematigde streken als bij ons. Dus we zien het leefgebied van de ijsbieren, van de ringelrop, van uh, mysterieuze dieren als de narwal en de beluga al uh, verdwijnen. Die staat onder grote stress. En wat gaan we daar bovenop nog eens doen? Omdat dankzij het terugtrekken van het ijs, olie- en gasvoorraden nu uh, beschikbaar komen, gaan we daar ook nog eens een keer een geweldige milieustress aan toevoegen. Ja. We hebben het nog niet gehad over kritische habitats. We hebben het nog niet gehad over beschermde gebieden. En we hebben ook geen verdrag, anders dan op de Zuidpool, uh, dat deze activiteiten regelt. Dus ja. het is eigenlijk op dit moment nog een soort free-for-all. Ja, dat verdrag, er, is, er is een Antarctisch verdrag. Waar, waar, waarin staat wat wel en niet mag. op, het, op, op de Zuidpool hè, en hoe alles gecontroleerd moet worden. Dat is al een oud verdrag. Op de Noordpool bestaat zoiets niet. Nee, dat is maar... eigenlijk een beetje het Wild Westen. Ja, we hadden de wijsheid uh, uh, in de jaren 60 om uh, dat verdrag voor die Zuidpool met z'n allen te tekenen. En, en die Zuidpool eigenlijk voor ons hè, als eigendom van ons allemaal te verklaren. En daarom uitsluitend uh, vreedzame uh, onderzoeksdoeleinden toe te laten. En geen uh, olie- en gaswinning, geen mineralenwinning en ook geen landjepik. Het lastige van het Noordpoolgebied is dat uh, landen aanspraak maken op grond van de 200 mijlse zone en een continentaal plat op een stuk dat hen toebehoort. En binnen de 200-mijlse zone, rondom het schiereiland van Jamal... Uh, uh, ja, kan Rusland gewoon zijn gang gaan. Maar het punt is natuurlijk een beetje... het, is een schuivend, uh, het zijn een beetje schuivende panelen. Want wat gaat er dan gebeuren met die internationale wateren? Nou, daar is een, er zijn een aantal uh, richtlijnen op van toepassing. Er is een internationaal verdrag wat uh, het zeerecht regelt. Er is een internationaal verdrag dat de marine uh, uh, en scheepvaartverkeer uh, regelt. Maar we hebben nog lang geen internationale afspraken... over hoe dat precies uh, uh, moet gaan. Ja, wat, wat vindt u ervan dat die, he, die, die Nederlandse bedrijven, die Delta-groep... nu al zo dik zijn met die Russen en daar uh, gaan helpen met boren? Nou, waar ik grote vraagtekens bij heb... Uh, is het feit dat hier het economisch korte termijn belang. Uh, het absoluut lijkt het te prevaleren boven uh, ecologie en natuur. Wat valt er te verdienen? Wat, wat zit daar nog? Nou, er valt natuurlijk enorme bedragen te verdienen. Uh, dat weten we van Gazprom. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste inkomsten van de Russische staat. En Nederland wil daar heel duidelijk zijn graantje mee pikken. Helaas uh, heeft dit kabinet zo bitter weinig visie... dan hoorde dat natuurlijk ook een beetje in het vorige item... op de toekomst van onze uh, energiehuishouding. Uh, en ja, in zekere zin, terwijl we dus aan het staartje... van het fossiele brandstoftijdperk zitten... gaan we hier nog eenmalig enorm investeren aan die fossiele kant... met geweldige risico's van dien. Ja. Nederlandse staat is daar direct bij betrokken. Want de gasunie is 100% Nederlandse staat. U en ik zijn een aandeelhouder. Wij zijn belastingbetalers, dat is ons bedrijf. Ja. Nou zijn wij ook een beetje, want u wijst naar ons... een beetje aandeelhouder van het Wereld Zo is dat. Kort geleden maakten we nog bekend dat er bijna 900.000 900 mensen... donateur zijn in Nederland van het WNF. Wat gaat het Wereld eraan doen? Nou, in ieder geval niets bij de pakken neerzitten. Het wordt heel lastig. Het begint nu pas, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat er iets van het debat ontstaat. Want het is buitengewoon stil geweest. En als je kijkt, als je op het internet die Delta Groep gaat zoeken, dan vind je heel weinig. Ja. Maar wat is uw rol in, in dat debat? Nou, onze rol is om uh, onze achterban in al die uh, arctische kustenstaten te mobiliseren. Dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. En om vooral vragen te stellen. Uh, wij roepen op tot een moratorium op nieuwe olie- en gasexploratie in het Noordpoolgebied... totdat we tenminste de eerste minimale technologische garanties hebben... dat je ook op een veilige wijze eventuele olielekken en andere gevolgen goed op kan vangen. Maar u zegt net eigenlijk dat dat, dat, dat nauwelijks uh, t, uh, te doen is om daarin te grijpen... En, uh... De, de, de boel veilig te, te houden. De belangen zijn heel groot, maar uh, het past ons niet... om bij de pakken neer te zitten. En, uh, ja, we weten ook dat Rusland natuurlijk uh, bijvoorbeeld... Uh, de vrije journalistiek of de nieuwsgaring... natuurlijk maar een hele beperkte mate uh, aan de slag kan. Uh, dat is anders in Nederland. Uh, en we zullen daar alles moeten doen om precies uit te vissen... wat daar gebeurt en met name die, die sfeer van geheimzinnigheid. En dat victoriegekraai rondom het economisch belang... dat moeten we echt... Maar... Uh, corrigeren. En we moeten ervoor zorgen dat we echt zicht krijgen... op de eventuele verwoestende effecten op de natuur. Maar wat gaan jullie concreet doen? Natuurreservaten maken? Wat, wat? We hebben al uh, anderhalf jaar geleden een campagne gevoerd... voor het behoud van de Noordpool. Houdt de Noordpool wit? Dat hebben ja. we verbonden aan oproep om de energiehuishouding in Nederland... te verduurzamen. We hebben een heel groot arktisch uh, programma uh, lopen. We boeken ook uh, nu en dan successen. Bijvoorbeeld uh, het uiteindelijk toch opnemen op de lijst van beschermde diersoorten van de ijsbeer... In, het heetste, in de hitte van de strijd vorig jaar in de Verenigde Staten... is een direct, direct gevolg van een, een lobby in al die staten om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Als je, en je werkt natuurlijk ook heel vaak via die charismatische diersoorten... Als er een diersoort een beschermde status geniet, dan moeten daar ook beschermingsplannen bij komen. Dan krijg je dus als gevolg daarvan ook aanwijzing van maar kritische habitatplannen. Want die, die plannen om te boren die nou, zijn er dus. In Alaska gehoord. moet uh, de Amerikaanse overheid dat nu doen. En dat is ook de grote zorg uh, van Shell en Exxon en uh, Philips Conoco die dus miljarden hebben betaald voor, uh, aan, in veilingen om vergunningen te krijgen om daar op termijn uh, te mogen winnen. Uh, die zullen nu in ernstige mate rekening moeten houden... met het feit dat ze ook uh, plannen moeten opstellen om die ijsbeheer te behouden. Maar gaat u nou zeggen over my dead body dat daar iets gebeurt? Nou, dat zou een iets een sterke uitspraak zijn... maar we zullen wel alles in het werk stellen om uh, onze achterban... en nou, in ieder geval uh, 16, 17 miljoen Nederlanders goed te informeren... daarnaast uh, zeer actief zijn in al die Arktische kuststaten... Ja. het debat aan te zwengelen en vooral vragen te stellen. U hoort ons niet zeggen... Uh, het is per definitie onmogelijk, maar Gasterra, een, uh, een belangrijke mate weer een dochter van de Gasunie... en waarbij ja. de Nederlandse staat en Esson en Esso en Shell uh, uh, ook weer participeren... is aan ons uh, verantwoordingsschuldig ja. en vragen stellen, debat voeren. We gaan nog van u horen. Zeker. Ja, vrijdag bestaat het Arktisch Centrum in Groningen. 40 jaar en is er een groot debat. En uh, ja, dat is met uh, wetenschappers, ondernemers en milieugroeperingen over het wel of niet exploiteren van de Noordpool en de strijdige belangen. Dit kunt u bijwonen voor meer informatie de actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week, ladies and gentlemen, I give to you: de Hartongtank Venus.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 Dit is Radio 1.